Ik heb uh, afgelopen zondag heb ik een, uh, met een paar broeders uh, waarmee ik in gebed was. Ja. En uh, ja, dat, uh, dat was gewoon zo, zo geweldig dat uh, we hebben voor heel veel dingen uh, gebeden en je noemde het net al even uh, die gebedsgenezing. Ja. Maar uh, wij hebben niet eens gebeden voor genezing van mijn gevrechten die al een hele tijd ontzettend slecht zijn. En uh, we gingen opstaan om een uh, stukje te lopen. En toen was het nog echt ontzettend glad. Ja. Yeah. En, uh, en ik stond op. Normaal gesproken vliegt mijn knie alle kanten op. Maar nu was die, stond hij gewoon stevig. En hij knakte niet. Er was geen sprake van, uh, van schuren van het uh, gewricht. Ja. Yeah. En het was gewoon echt... Uh, ja. Het, het voelde gewoon uh, als vanouds mijn, uh, mijn knie. En dat, uh, en dat terwijl de genees uh, gebed aan vooraf ging. Of gebed voor, voor mijn knie of voor mijn gewrichten of wat dan ook. Uh -huh. Maar er uh, was waarschijnlijk wel een, een soort verlangen in je hart dat je graag daarvoor genezen zou willen worden. Of zat het je niet zo erg in de weg dat je, dat je daar veel om gebeden hebt? Nou, uh, er is wel een paar keer voor gebeden. Maar uh, uiteindelijk, ik had uh, de hoop opgegeven om ervoor te bidden, zeg maar. Ja. En uh, ik had gewoon... Uh, gewoon geaccepteerd min of meer van dat ik uh, er mee zou moeten leven mm -hmm. maar uh, op die avond wat echt een heel erg uh, geestgeleide avond is toen, toen heb ik ook echt uh, mij, uh, ja, mij laten leiden door, door de geest Kun, kun, kun, je dat, kun je dat iets, meer, iets beter verwoorden hoe, hoe, uh, voor de luisteraar thuis? Uh, je zegt een geestgeleide avond. Hoe moeten we dat voorstellen? We, we, we begrijpen dat je met een stel jongens bent samengekomen en dat jullie toen in gebed zijn gegaan. Maar hoe, hoe verliep die avond precies? Uh, wanneer, wanneer, was, wanneer was het moment daar dat jullie echt Gods kracht ervaren, als ik dat zo mag zeggen? Nou, um, dat gebeurde eigenlijk uh, tijdens het gebed. We waren... Uh, aan het bidden voor wat uh, persoonlijke dingen die ik niet op de radio zou, uh, <laughs> zou herhalen nee, om logische redenen natuurlijk maar uh, ik, ik was altijd al een heel een rationeel een persoon wat zei je uh, ik, ik was altijd al een heel rationeel persoon heel erg uh, ja heel erg van de bijbelkennis uh, uh, theologie en uh, dat soort dingen gewoon wat mensen vroeger hebben gezegd over uh, over de bijbel ja en uh, en uh, tijdens het bidden uh, ervaarde ik gewoon van dat ik die controle uh, los moest, uh, moest laten. En, uh, ja, en, en gewoon uh, hetgene moest bidden wat God wou dat ik uh, bad. Mm -hmm. Gewoon echt de woorden die hij tot mijn hart uh, sprak. En uh, ik zou niet eens kunnen navertellen wat ik toen heb gebeden. Maar het was echt uh, heel... Uh, ervaring eigenlijk. En dat leidde uh, tenslotte dus ook in die, uh, ja, in ieder geval een flinke stap in, in de genezing van mijn gewrichten. Mm -hmm. En heb je daar, heb je daar, uh, tot, tot, dit, tot dit moment heb je daar nog last van gehad als je s ochtends wakker wordt? Uh, uh, een, een klein beetje, maar het is nog maar een fractie van wat het, uh, wat het daarvoor was. Dus we, dus we kunnen zeggen, 90%, 95% genezen, en die 5% uh, in geloof zal die ook genezen worden. Ja, in geloof wanneer, het, uh, ja, wanneer God vindt dat daar de tijd voor is. Oké. Okay. Hey Harm, Harm uh, als ik me goed herinner, was je hier laatst ook te gast, te gast in de studio, klopt dat? Ja, dat klopt. Toen heb je ook verteld een stukje over je, theologie, je theologische studie die je deed in Zwolle. Ja, klopt. Dat gaat nog allemaal goed?